3 uur. De Radio 1 Sportzomer. Jeroen Stomporst en Govert van Brakel. Op tafel de vraag: hoe gaat het met Mauro? En de finale: mannen op Roland Gros. Gaat zo beginnen. En De festivaltent bij het Holland Festival. En nu het NOS Nieuws met Gert Kluuk. De Russische Voetbalbond heeft een dringend beroep gedaan op de supporters van het Russische team om tijdens het EK geen problemen te veroorzaken. Wangedrag van Russische fans kan het team punten gaan kosten, waarschuwt de bond. Correspondent Geert Groot-Koerkamp over de verdere maatregelen van de Russische Voetbalbond. Concreet wat kunnen ze doen, ze roepen de supporters op, de supporters die wel goede wil zijn, om ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet gebeuren, om alle medewerking te verlenen ook aan de... De autoriteiten ter plekke. en als ze zien dat er, dat er mensen zich misdragen. om ook die mensen eh, zelfstandig over te dragen. aan de bevoegde organen. De UEFA is middels een tuchtzaak begonnen. na misdragingen van Russische fans. in het stadion van Wroclaw vrijdag. Bij de wedstrijd tegen Tsjechië gooiden Russische supporters vuurwerk op het veld. en fans vielen stewards aan. ook zouden er racistische leuzen zijn geschreeuwd. In Nigeria hebben militanten aanslagen gepleegd op twee kerken. Daarbij is zeker één dode gevallen. en raakten zeker drie mensen gewond. In de stad Jos, in het midden van het land, blies een zelfmoordterrorist zichzelf op vlak bij een kerk. In het noorden van het land, in Biu, openden vijf gewapende mannen het vuur op een kerk. Een vrouw kwam daarbij met leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist, maar in het verleden heeft de radicaal-islamitische groepering Boko Haram diverse aanslagen op kerken gepleegd. Honderden mensen kwamen daarbij met leven. Bij een helikoptercrash in de buurt van Nairobi... is de Keniaanse minister Saitoti om het leven gekomen. De man stond bekend om zijn strijd tegen de militante Somalische groep Al-Shabaab. Die terreurgroep pleegt de laatste tijd vaak aanslagen in Kenia. De leden zijn tegen de aanwezigheid van Keniaanse militairen in Somalië. Bij het ongeluk met een politiehelikopter... kwamen ook de vier andere inzittenden om, onder wie de twee piloten. Het is nog onduidelijk waardoor de crash is veroorzaakt. Premier Odinga heeft gezegd dat er onderzoek wordt gedaan. Een verwarde man heeft gisteren in Almelo voor veel opschudding gezorgd. De 25-jarige man uit Reizen haalde eerst gevaarlijke manoeuvres uit op de snelde A35. Daarna reed hij naar een kanaal in de buurt, stapte uit zijn auto, duwde deze in het water en sprong hem achterna. Omdat de man zei dat er nog mensen in de auto zaten, hebben gealarmeerde hulpdiensten uitvoerig gezocht naar slachtoffers. De politie. Twee collega's van mij zijn direct het water ingegaan en ook twee omstanders. Een duikploeg van de brandweer was ook uh, direct gealarmeerd en ja, daar is gezocht. In de auto en in het kanaal zijn verder geen personen aangetroffen. Wel bleek dat de man die zijn auto in het kanaal had geduwd, echt verward was. Die man hebben we aangehouden en inmiddels is hij overgedragen aan de hulpverlening, want dat heeft hij nodig. Joris Matthijssen lijkt op tijd fit voor de tweede groepswedstrijd op het EK woensdag tegen Duitsland. De verdediger trainde vandaag in Krakau voluit mee. Het gebeurde met de wisselspelers van het verloren duel tegen de Denen. De basisspelers kwamen maar heel even het veld op... en kregen verder rust van bondscoach van Marwijk. Matthijssen miste de openingswedstrijd vanwege een hamstringblessure. Het weer zonder stapelwolken. Later vanmiddag misschien plaatselijk een buiten. 17 graden langs de kust, 20 in het binnenland. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking geleidelijk toe. Morgen bewolking en van tijd tot tijd regen. Dan wordt het 18 graden en de dag daarna blijft het wisselvallig. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Dat en meer in Karo Brandpunt, vanavond kwart over tien, Nederlands 2. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zou, zou Mauro ook voetbal hebben gekeken? En de finale man op Roland Garros staat op het punt van beginnen. U luistert naar Radio 1 Sportzomer. Het Govert van Brakel en Jeroen Stompost. Uh, Handbal, Dalsen. Dalfsen over IJssel bij Hardenberg. U weet wel, tegen, wat was het, SEW, Richard van der Maanden? Ja, uit Wognum, Noord-Holland. En SEW moet in deze eerste finale wedstrijd om de landstitel bij de vrouwen buigen. Voor Dalfsen, dat veel en veel beter is. De spanning is weg met nog 11 minuten te spelen in dit duel. Tot 6-6 ging het gelijk op. Even in het begin van de tweede helft klampte SEW aan. Een verschil van 4. Maar daarna denderde Dalfsen over SEW heen. Het verschil werd groter en groter. Het is inmiddels 28 18, nu wordt het 28, 19. 10. 10 minuten nog in de trepkoelen hier in Overijssel inderdaad in Dalfsen. En wielrennen, Sebastian Timmerman, Ron van Zwitserland meteen omhoog. Strakjes naar Verbier en de eerste grote klim. De Simplon pas hebben we al achter de rug. Twee koplopers, nog altijd Alessandro Bazana uit Italië... en Ryan Anderson uit Canada. Voorsprong weer opgelopen na vijf minuten en 45 seconden. Die Simplon pas heeft in het peloton verder geen schokkende effecten gehad. Iedereen is met elkaar omhoog geklommen. Ook omdat er nog een hele strook, een hele lange brede weg is... op het vlakken in het dal na die pas richting de voet van Verbier. Dat wintersportplaatsje waar we aan gaan komen. En op die hele brede bijna saaie weg, zeg maar de parallelweg aan de grote snelweg, de, de, de weg waar je voor moet betalen. Nou, als je geen zin hebt om die tol te betalen neem je die andere doorgaande weg. Daar rijden die twee koplopers op en ook het peloton. Maar het verschil is dus weer groter geworden. Vijf minuten en 45 seconden krijg ik nu door. Ja, het is voor het peloton natuurlijk ideaal twee koplopers. Dat is allemaal makkelijk te controleren. Zeker als je bedenkt dat er straks nog zo'n vijftien tien à 15 kilometer geklommen moet worden richting Verbier. je heb je tijd genoeg om uh, dat verschil goed te gaan maken. 5'45 dus, de voorsprong voor Alessandro Basana en Ryan Anderson... de twee vluchters van de dag in het peloton. Daar wordt vooral op dit moment gegeten. Ze hebben er alle tijd een ruimte voor. Wow, Sebastian. Ja. <laughs> ja, als het zomer is, dan hoor je Sebastian. Hè? Dan ja, is, het, uh, is het wieler uh, gebeuren in de maand. De alternatieve oranje camping. Uh, Jeroen. Je had nog even overwogen die kant op te gaan. Nee, ik niet. Ik dacht het. Dutch invasie <laughs> bij Garkov. Nou, het is ja, misschien wel, maar dan, dan, dan niet op de camping. Nee. Het dreigt een flop voor. te worden. Ja. Allerlei beloftes worden niet nagekomen. En de beloofde duizend campinggasten zijn er niet. De bemiddelaar van de gasten is de Nederlander Robin Dolstra. Hij zegt, hij zegt als, hij als sponsor 150.000 euro in de camping heeft gestoken... samen met zijn zakenpartner en dat geld zouden ze nu kwijt zijn. Hoop gedoe dus bij Dutch invasie en Jeroen de Jager. Ga je gang.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 Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer. Goede herinnering aan. Toto, hold the line. De traan die over zijn wang loopt, Jeroen. Je, je kent hem nog wel. Die traan op de foto. Dat kan er maar eentje zijn. Dat is Mauro. Ja, zeker. Het briefje van Henk Bleker Dat op de taal, televisietafel uh, in, in zijn richting, Mauro's richting, werd geschoven. Of hij mee wilde naar een voetbalwedstrijd. Main van PSV. Dat was de bekerfinale, denk ik. Twente. Tente. Ja. De 9-jarige Mauro Manuel was eind vorig jaar het gesprek van de dag. Hij moest terug naar Angola en daardoor werd hij dat gesprek van. Na veel debatten in de Kamer mocht hij voorlopig toch in Nederland blijven... dankzij een studievisum, een compromis. De emoties liepen hoog op in die dagen. Nou, Ik, uh, ik ben heel zenuwachtig en uh, ja, ik, uh, ik ben heel erg moe ook. Het zijn echt vermoeiende dagen geweest. Ik schaam me dat ik een Nederlander ben. U bent er emotioneel onder. Mag het? Ik er door een jongen van 18 jaar die ze hier kapot op wagen zijn. Um, ja, er wordt uh, dus dadelijk uh, actie gevoerd voor mij. Ja, dat is zoiets waar ik naartoe wil kijken. Ik heb voor de minister geen goed woord over. En voor de CDA-fractie al helemaal niet. plus plusklevers. Zo, <lacht> dat zijn nog eens woorden. Eén van de personen die zich hard heeft gemaakt voor Mauro... is Carla van Os van Defense for Children. Um, en nu in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. We kijken terug in deze rubriek Stand van het Land. Dan kijken we even terug van wat is het afgelopen jaar allemaal gebeurd... en hoe gaat het daar nu mee? Ja, En dan is Mauro natuurlijk iemand van wie wij denken van... hoe gaat het met hem? Nou, hij is lekker aan het studeren ja? en uh, aan het wortelen in Eindhoven. Want in, midden in al die gekte uh, is hij ook nog verhuisd. Van het Limburg-Oostrum, uh, wat er ontzettend lang voor hem uh, zich heeft ingezet... moest hij ook nog wennen in een nieuwe stad. Ja. Maar dat gaat uh, allebei goed nu. En, en we hadden hem zelf uitgenodigd, maar dat wil hij niet. Weet, weet u nou waarom niet? Nou, Hij is gewoon heel erg blij dat hij nu weer in alle anonimiteit een normale jonger kan publiciteit, zijn. Ja, ja. ja maar ja, hij, hij wilde destijds ook publiciteit... Nee, hij heeft dat nooit gewild. Het was echt een, uh, een noodgreep. Het was niet anders mogelijk. Als we dat niet hadden gedaan, dan, dan zat hij nu in Angola. En het was echt ja, tegen wil en ja. dank. Bent u daarvan overtuigd? Als die publiciteit er niet was geweest, zou die echt weg zijn geweest? Ja. Ja, ja het was gewoon de laatste zaak was verloren. Uh, in juni en elf dagen later stonden we op het plein te voetballen met alle Kamerleden, exclusief PVV. En uh, toen leek het alsnog uh, geregeld door even wat publiciteit te creëren. Maar toen heeft het toch nog een paar maar maanden. Het zag er gebeurd. heel lang ook, ook erg naar uit dat alle hakken uh, van verantwoordelijken in het zand gingen. Hè, en dat een ieder vanuit de loopgraaf bij zijn standpunt bleef. Nou ja, aanvankelijk dus niet. Want toen wij in juni uh, voor de eerste keer naar buiten kwamen tenminste bij die laatste ja, grote maar actie... Ja, maar toen was het nog niet. Uh, zo, zo ernstig misschien geëscaleerd? Nou ja, ik denk dat het mede daardoor zo geëscaleerd is, omdat toen de CDA uh, uh, en de VVD zich ook achter Mauro hebben ge geschaard. En het was dus heel erg opvallend. En natuurlijk mm, ja, pikten andere partijen het niet dat zij zich terugtrokken. Ja, en uh, hoe weet u nog hoe dat ging? Want uh, hoe kreeg u zo makkelijk tussen aanstekers publiciteit? Want iedereen dook erop. Al die partijen kwamen meteen ook. Er zijn meer gevallen als Mauro, toch? Ja, en... waarom lukte het u? Als ik ga ervan uit dat u daarbij betrokken bent geweest toen. Hoe, waarom lukte het u wel? Ja, ik denk dat, dat het verhaal gewoon heel veel mensen aansprak. En iedereen heel erg diep van binnen wel ja, voelde dat dit niet kan. En dat we dit niet moeten willen in het land. En uh, dat gebeurt wel vaker. Maar ja, mm -hmm. Mauro was natuurlijk ook wel echt een heel exemplaar in zijn geval heel bijzonder was, is dat hij natuurlijk zo ook in een Nederlands gezin was geworteld geraakt. En dat, dat hoor je natuurlijk niet zo vaak. Dat was wel heel bijzonder. Dus er komen wel vaker jongeren ook alleen die in een pleeggezin terechtkomen, dat het dan zo goed gaat. En dat je, het zijn natuurlijk allemaal heel erg beschadigde jongens en ja. meisjes, uh, die helemaal niet makkelijk weer in een nieuw Nederlands gezin. Dus dat dit allemaal zo goed was gegaan met Mauro, wat maakt het ook wel heel bijzonder. En, en daardoor ging het ook over een Nederlandse familie. Want het ging natuurlijk ook om de rechten van zijn pleegouders... en zijn pleegbroertje, die allemaal ja, bang waren dat ze elkaar moesten ja, dat gaan zegt u, missen. Ja, ja, u zegt het ging, om zijn, het ging om de rechten van zijn pleegfamilie. Maar het argument van meneer Leers was... Um, Mauro moet weg, omdat dat al diverse malen ook uh, van overheidswegen besloten was. Alleen de familie heeft daar nooit gehoor aan gegeven. Nee, de familie heeft heel goed geluisterd naar de overheid. De overheid had namelijk gevraagd aan de familie of, Mauro, of zij Mauro op wilde vangen. En niet alleen maar opvangen, ze hebben zelfs gevraagd... of zij het gezag over hem wilden voeren. En er is ook door de, in de tijd in, uh, door de voogd gevraagd aan de ouders... Uh, om Mauro te begeleiden in zijn leven in Nederland. En uh, hen is nooit te staan gegeven dat zij moesten gaan meewerken aan terugkeer. En echt in tegendeel. Ze hebben uh, van een voogdijinstelling de, het verzoek gekregen om voor Mauro te zorgen. Dan heb je toch van de minister een andere indruk gekregen destijds. Ja, dat uh, gebeurde natuurlijk door het hele proces... Uh. Maar ja. zegt, zegt hij, daarmee heeft hij toch gelogen? Nee, hij heeft niet gelogen. Maar hij ziet, hij ziet de, de zaak heel anders dan, mm. dan wij en, en dan mogelijk. Andere perceptie. Ja. Ja, en nu studeert hij in ja, ja. ja. En dat moet hij, dat moet hij uh, goed doen. Drie jaar, geloof ik. Hè? Anders krijgt hij, uh, dan krijgt hij alsnog uh, te horen, je kunt vertrekken. Ja, studivisum is in beginsel voor beperkte tijd voor de ja. duur van de studie. Dus het is nog uh, heel spannend uh, Hij mag ook niet blijven aflopen. zitten, begrijp ik. Nee, je moet wel vorderingen maken. Je moet studeren, anders heb je geen recht op een ja, dat is logisch. En, uh, maar, ja. uh, uh, dus dat is best wel spannend. Maar goed, we hebben natuurlijk heel erg goede hoop... dat er uiteindelijk gewoon een oplossing komt... voor al die kinderen die zo lang in Nederland zijn. Ja. En dat zit er heel dicht aan te komen. We hebben heel goede hoop dat dat met de verkiezingen geregeld gaat worden. Ja, en hoe en dan staat dan zou... hij er nu met studie voor? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste alle op dit, dit moment. Nou, op dit moment gaat, gaat het gewoon... over. <coughs> ja, het gaat, hij gaat over. Hij gaat volgend jaar uh, voor het tweede jaar uh, niveau ja. 3 uh, doen. En dan ja. is dat klaar. Ja. Ja. En dan, uh, als je zijn studie helemaal... Af heeft, dan wachten we misschien alsnog. Vertrek. Ja, en nogmaals, wij verwachten in september echt een kleine revolutie, wel wat dat betreft. Maar ja, waar stelt u dan uw hoop op? Uh, nou, op de wortelingswet, die ligt in de Kamer. Dat is dus een wet speciaal voor de kinderen zoals Mauro... maar ook kinderen in gezinnen die hier al heel lang zijn. En de steun daarvoor is heel erg groot. Je ziet het nu in het verkiezingsprogramma, precies uitgetekend. En ja, de partijen die, die toch redelijk kans maken te gaan regeren, uh, die vinden dat hier een oplossing voor moet komen. Um, in hoeverre uh, uh, uh, verwacht hij dat zelf? Dat hij. Uh, uh, kan, kan hij daar überhaupt aan denken dat hij wellicht, wellicht terug moet? Of heeft hij dat helemaal verbannen uit zijn gedachten? Ik ben zo benieuwd hoe hij daarmee omgaat. Het is toch? Zo ja, ik bedoel, ik kan ook niet in zijn hoofd kijken en ik spreek me ook niet elke nou ja. dag. Maar het, het was altijd al heel erg moeilijk voor hem, voorstelbaar uh, dat hij terug zou moeten. Dus, dus hij. Hij hoopt heel erg dat hij mede door zijn actie mm -hmm. uh, ook toch ja. wel het lot van die andere kinderen in die situatie heeft ja, verbeterd. Ja, hij wordt misschien wel weer het gezicht straks als het weer penibel wordt. Nou, ik, ik denk dat er dan ook wel andere kinderen zijn die dat zouden kunnen. En die daar wel ja. echt voor kiezen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook kinderen die het dit, die dit hartstikke leuk vinden om voor een op te komen. En, en, en die daar die sterker van worden als, als ze op de barricade staan. En, ja, maar en, het is toch altijd moeilijker als het helemaal om jezelf gaat misschien. Hè? Om dan het, het, het, het, het leed zeggen, van heel veel anderen op je nek te nemen. Ja, maar dat is de reden waarom wij van Defence for Children een vereniging hebben opgericht. Die heet Wij Blijven. Daar zitten allemaal kinderen in die in situaties zitten. En vanuit die groep zijn wel een aantal echt ja. hele sterke woordvoerders die, uh, die wel veranderen van zich laten horen en die dat ook gewoon goed kunnen. Ja. Heeft Mauro ook nog even naar de wedstrijd gisteren gekeken... Nederland-Denemarken? Ik heb begrepen dat hij ging kijken. Ja, ja? ja. ja. ja jammer. <laughs> ja, dat, ja. zijn steun Zeker. heeft niet mogen baten. Nee, dat heeft niet geholpen. Nou goed, uh, hoop wat u betreft... Uh, gevestigd op september. Ja. Carla van Os van Defense for Children, dankjewel. Graag gedaan. Dank u wel. We gaan uh, naar Richard van der Maan. De eindstand volgens mij Richard Dalsen, SNW, eerste wedstrijd... om het kampioenschap bij de handbalvrouwen... Ja, het is afgelopen. 35-24. Een hele duidelijke uitslag. Okay. En uh, daarmee heeft Duits, of, uh, Dalf ze gewoon weer laten zien dat ze op eenzame hoogte staan in, uh, in Nederland. De hebben inmiddels bezit genomen hier van de vloer. Overal zie ik gele en rode slingers hand in hand. Hebben de speelsters van Dalfsen de fans bedankt. En volgende week in Wognum in Noord-Holland dus. Kan Dalfsen het karwei afmaken. En kunnen ze voor de tweede maal in de clubhistorie kampioen worden van Nederland. Het is nooit echt een hele spannende wedstrijd geweest vanmiddag. SCW heeft aardig partij kunnen bieden. Een kwartier lang in de eerste helft. En na 6-6 liep Dalfsen alleen maar verder weg. Uiteindelijk is het dus een groot verschil geworden. 35-24.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 We zijn allemaal kampioenen, want een echte kampioen is één van ons. En het gaat door, door, door, altijd maar door, door, door. Voor het goud, voor de zegen.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 Die Blakkers Koen, Anton Geesink, Art Keesy, Casey, Jan Jansen, Koen Bolijn, Wim Ruska, Johan Kruij, Evert van Benten, Joop Zoetemelk, Ellen van Lange, Teun de Nooier, Gerry Kneteman, Ron Zwerver, Inge de Bruin, Ruud Gullet, Marco van Basten, Richard Krajicek, Mark Huizinga, Pieter van der Hogeband, Edwin van der Sar, Leontien van Moorsel, Bonfire en Maarten van der Weijden. En het gaat door.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 JB Roy, kampioenen met collega Tom Legmers. Ja, dat is een bekende stem in. Het tennis de finale bij de man op Roland Garros tussen Nadal en Djokovic. Mark Brasser, ja, die finale is begonnen en wat een finale is het meteen. Geweldig hoog niveau in de eerste game, meteen van beide kanten. Novak Djokovic begon met serveren, kwam op eigen service 40-0 achter. Verloren de eerste rallies van Nadal, hij kwam nog terug tot 40 gelijk en toen kwam er een onwaarschijnlijke score van Nadal diep vanuit de bek en diagonaal loei en loei hard de, de baan uit cross geslagen, Djokovic te laat. Nadal kwam op voordeel en brak meteen in de openingsgame de service van Djokovic. Nadal ja, dus op een 1-0 nee, voorsprong. Nadal heeft zojuist geserveerd. Heeft zijn eigen servicegame gehouden. Vrij makkelijk op love. En dus staat de Spanjaard die ontzettend gedreven oog. Die eigenlijk ja, vanaf het begin van de partij goed in de rally zit. Dat was in, de, in, de, in zijn vorige partij en, en ook in de partij daarvoor. Hij heeft altijd aan ja, de eerste paar games dat hij dat een beetje in moet komen. Dat hij een beetje zijn lengte moet zoeken. Dat hij warm moet draaien. Nou, dat hoeft de Spanjaard in dit geval niet. Hij heeft zijn servicegame dus zojuist Gewonnen op Love en uh, Raf El Nadal leidt met 2-0 in deze nu al boeiende finale. We gaan uh, langzaam naar het nieuws. Zeker nog, hij is er al geuk. Oh, we gaan, sorry Gert, je moet even wachten. We gaan fietsen eerst. Ronde van Zwitserland, Sebastian Timmerman. Ja. Uh, wordt er al geklommen naar ja. Verbier? Nee, nog niet. En dat duurt ook nog wel even. 145 kilometer afgelegd in deze uh, eerste rit in lijn. Tweede etappe na de korte tijdrit van gisteren. 73 kilometer dus nog te rijden tot uh, de finishstreep bovenop. Verbier betekent uh, dat er nog wel een uh, kilometer of uh, uh, 55 te rijden is... totdat er echt uh, pittig geklommen okay. moet gaan worden. Twee koplopers, Alessandro Bazana... Ryan Anderson uit respectievelijk Italië en Canada... rijden nog altijd uh, ver voor het peloton uit. Want de voorsprong is weer behoorlijk toegenomen. Zeven minuten en vijf seconden op dit moment. Het was bijna acht minuten uh, met uh, het, het verschil op dat peloton. En toen kwam er toch wel wat uh, paniek. Alhoewel paniek. Maar toen kwamen toch wel de renners van Liquigas naar voren. Van de winnaar van gisteren. De ploeggenoten van Petr de Slovaak in de Leidenstrui. Om het tempo in dat peloton weer ietsje omhoog te gooien. En daardoor is er alweer bijna een minuut afgereden. Lastig omstellingen. De wind waait tegen in het dal. En als je dan met z'n tweeën op zo'n hele brede weg rijdt... is dat niet al te makkelijk, niet al te veel beschutting tussen de dorpjes in. En het is ook niet al te lekker weer, het is zwaar bewolkt. En er wordt zelfs nog wel wat regen voorspeld later vanmiddag in dit deel van Zwitserland. Dus wellicht moeten de regenjasjes straks ook nog bij de hand worden gehouden. Zeven minuten, vers, uh, precies nu het verschil voor de twee koplopers achter in het peloton trouwens. Thomas Dekker samen met uh, ploeggenoot van hem zo te zien aan de stijl... Is dat... Johan van Summeren, ploeggenoot bij Garmin. Thomas Dekker, die gisteren tegenviel in die korte tijdrit. 92e werd hij slechts. Hij had er meer van gehoopt. Hij wil zich graag bewijzen, zodat hij naar de Tour de France kan. Maar dan zal hij het beter moeten gaan doen in deze ronde van Zwitserland... dan dat hij het gisteren deed in de tijdrit. Laat Sebastian Dummerman maar even praten. Want dan is het precies half vier. Tijd voor het nieuws. Gert nu wel. Dit is Radio 1. In het centrum van Amsterdam is een doden gevallen... bij een grote brand in een woonhuis aan de Nieuwezijds Voorburgwal. De gealarmeerde brandweer vond op de stoep een zwaargewonde man... die waarschijnlijk uit het brandende gebouw is gesprongen of gevallen. Op weg naar het ziekenhuis is hij overleden. Bij aanslagen op twee kerken in Nigeria is zeker één doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. Wie de aanslag heeft gepleegd is nog niet duidelijk. Ze zouden het werk kunnen zijn van Boko Haram... de radicaal-islamitische groepering... die honderden Nigerianen bij aanslagen heeft vermoord. De Keniaanse minister Saitoti is bij een helikoptercrash om het leven gekomen. Saitoti was een veelbestrijder van de Somalische terreurgroep Al-Shabaab. Bij een helikoptercrash in de buurt van Nairobi eh, stort het toestel neer. Saitoti stond bekend om zijn strijd tegen Al-Shabaab dus. Deze terreurgroep pleegde herhaaldelijk aanslag in Kenia. Ze zijn tegen de aanwezigheid van Keniaanse militairen in Somalië. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Eerste training zit erop, van Oranje na de nederlaag. Lichte training waarop Joris Matthijsen weer meedeed. Hoop in bange dagen. Natuurlijk is er nagepraat over gisteren over de 1-0 nederlaag tegen Denemarken. Verslaggever Bert Maalderink was bij die training... zag je iets wat je op twee manieren kunt uitleggen. Stilte voor de storm of een grafstemming. Een grafstemming is uh, misschien een beetje overdreven... maar dat spelers teleurgesteld zijn, dat zijn we allemaal. Ik bedoel, ik, zijn niet de Polonaise lopen de volgende dag. Dus dat vind ik wel dat is een normaal gedrag. Uh, maar stilte voor de storm denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat iedereen zich realiseert dat het is erop is of eronder. Stonden die gesprekken van jou met al die spelers waar je langs ging ook in dat teken? Ja, dat was heel spontaan hoor. Ik bedoel, dat, dat doe ik meestal... Uh, uh, maar dat heeft wel te maken met de volgende wedstrijd natuurlijk. En met de, wat, wat er gebeurd is. Gaat het een andere kant op tegen Duitsland? Ik bedoel, uh, opstellingen praat je nou over, dat weet ik wel. Maar vind jij dat het elftal iets anders nodig heeft wat er nu niet in zat... Bijvoorbeeld vanaf de bank. Of heeft het meer met andere dingen te maken? Nou, nee, ja, goed. We, bedoel, of, of, de, hoe je, met wie je ook speelt. Uh, bedoel, we moeten niet, uh, um, uh, laat ik zeggen, in het mes lopen van de tegenstander. Uh, we willen heel graag uh, naar voren spelen, aanvallend spelen. Dat zullen we nu ook doen. Maar we moeten het wel uh, goed um, gedoseerd doen. Kan dat met een andere spits, bijvoorbeeld? Nee, maar nu ga je weer vragen stellen waarvan je weet dat ik daar toch geen antwoord op geef. Dan even wij misschien wel antwoord op geeft. Mathijsen. Die trainde vandaag echt met de groep mee, of, of was dat niet echt met de groep? Ja, daar geef ik wel antwoord op. En dat was echt met de groep? <laughs> ja. Nee, hij heeft alles meegedaan, ja. En dat was ook een beetje de planning. En uh, hij heeft helemaal niets, hij is helemaal vrij. Dus uh, hij traint gewoon uh, morgen en overmorgen mee en dan is hij er klaar voor. Dus die speelt ook tegen Duitsland? Nou, als hij uh, topfit is wel, ja. Scheelt dat dan nog? Ik bedoel, uh, hij is... Nou ja, hij is ervaren, hij is beter. Maar scheelt dat? Ook? had dat gisteren ook gescheeld als hij het mee had gedaan? Nee toch eigenlijk? Nee, maar had dat, dat zou denk ik niet. Uh, dat, dat interesseert me ook niet. Je kunt die wedstrijd op zoveel manieren analyseren. Maar als je zoveel kansen krijgt, dan moet je er gewoon een paar inschieten. Dan win je die wedstrijd. Maar ik, we zijn wel blij. Ik ben blij dat Joris als hij fit is, daar weer terug is. Ben je zenuwachtig geworden na gisteravond? Want je krijgt natuurlijk dan het hele land over je heen. Met analisten hier en daar en, uh, en nu en nooit. Hoe, beluister je dat? Lees je dat? Is dat lastig om mee om te gaan? Uh, nou, ik luister het niet en ik lees het uh, nauwelijks. En, uh, maar alles eromheen en alles wat erbij komt kijken... dat, uh, dat wordt alleen maar erger en meer. En daar gaan meer mensen zich mee bemoeien. En ik krijg steeds meer adviezen. Uh, het is wel uh, de kunst om uh, in die, onder die omstandigheden... toch jezelf te blijven en het overzicht te bewaren. Heb je één advies gekregen waarvan je dacht van... nou, zou ik het allemaal nooit bekeken? Ik heb wel eens vaker in interviews aangegeven dat... Uh, dat ik vroeger zo eigenwijs was dat ik echt naar niemand luisterde... maar dat dat wel veranderd is, dat ik wel goed luister... en dat ik met sommige opmerkingen best wel wat kan. En dat kan van iedereen zijn, zelfs van jou. Maar noem er eens één een van gisteravond. Nee, dat, dat, dat, dat weet ik ook niet zo. Wat gaat de rest van de dag brengen? Is dat dan terugkijken, analyseren en alleen maar met die wedstrijd van gisteren... en die wedstrijd van woensdag in het hoofd? Nou, ik moet zeggen, ik kan het ook wel uh, vrij goed uh, naast me neerleggen. Maar je bent wel bezig, zoals vandaag. Dat is een dag met de, van, van de analyse en, uh, en de voorbereiding alweer op de volgende wedstrijd. Nou ja, dat kost, uh, dat hoort erbij. En, en uh, dat doe ik ook met, uh, met veel inzetten, hele staf trouwens. Is vertrouwen nog groot? Ik denk het wel. Ik denk groter dan dat uh, menigheem misschien denkt. Nou, dat geeft hoop. Bed for Marburg was dat. Nu, Colton Project, diferente. En el mundo habrá un lugar. Para cada desperta. Un jardín de pan. Y de poesía. Porque puestos a soñar. Facile se imaginar esta dat is niet Het sport is glorieus en pathetisch, groot en kleinzielig, fantastisch en ziek. Deze zomer genieten we namelijk weer week in week uit van de crème de la crème van onze atleten op de hoogst denkbare podia. Maar achter iedere sporter die glorieert staat een bataljon geknakte losers die ten koste van evenveel inzet, bloed, zweet en tranen deze zomer proberen door te komen. De gezamenlijke omroepen willen via deze reeks portretten die vergeten groep, zij die het niet gehaald hebben, in het zonnetje zetten. Ondanks het feit dat het op deze types terecht blijft stortregenen. Hank de Boer? Ja. Ooit talent voor voetballer? Ja. Nu een uh, 25-jarige. Ja, laten we zeggen. Uh, uh, Genieten van een uitkering, arbeidsongeschikt. Kan misschien ook verandering komen, maar ooit talentvol voetballer. En niet alleen. Jij bent een deel van een tweeling. En jullie hadden een grote naam. Hank en Donald de Boer leken een begrip te gaan worden. Ja, wij waren ten eerste onafscheidelijk. Als tweelingbroers. En we hadden dezelfde passie... En, uh, van heel jongs af aan. Van gaan. heel jongs af aan Dan praat je echt over drie, vier jaar uit ja. dat jullie al achter ja. die bal aan renden. Ja, en het, ik, ja, dat kan je niet uitleggen aan mensen die niet deel zijn van een twee of een drie of een viering. Maar het feit dat je, dat je alles. Saam, alles samen... Alles samen, ja. ja. En dat je dan ook nog gelijk opgaat. Dat was ook zo, hè. De trainers erkenden dat ook. Dat Jullie hadden evenveel talent. Precies evenveel talent. Precies precies, even talent. Komt dus, precies even goed voetbal. Precies even goed voetbal. Exact even goed. Ja, tot dat uh, moment natuurlijk. En dan praten we inmiddels over, over welke periode, hoe oud waren jullie? We waren 18, denk ik. Sorry. Ja, ik begrijp. Als je even een slokje water... Dan ja, heel graag. Neem even. heel graag. Kijk, je moet weten... En dit is achteraf praten met de kennis van nu. Ja, dat is makkelijk. Natuurlijk. Ja, ja. Dat wij om een of andere reden, laten we zeggen dat het intuïtief was, nooit kopte. Tijdens de wedstrijd? Nee. Ook tijdens training. Of training ook niet? Nooit. Dat is vreemd. Het is heel ver achteraf gezien met de kennis van er heeft nooit iemand tegen jullie gezegd van, joh, heeft het Nooit. Op... Want je, je wist er omheen te spelen natuurlijk, op de een of andere manier. Nee, ja, dat deden we. Het, het viel niet op. Het viel niet op, en wij hadden het zelfs niet eens in de gaten. Totdat Donald dus, op die bewuste dag... Ja. Ik slok je nog. Jullie waren net een week 18. We waren een week 18, en tijdens de wedstrijd... Uh... Er komt een bal hoog voor van mijzelf. Op je eigen broer notabene. Op mijn eigen Voorgezet. broer. Ja. En hij neemt die bal uh, vol op zijn hoofd. Zeg maar op, op, op drokbaarachtige wijze. wijze. Dus hij raakt die bal. Maar hij heeft de vaart naar voren. En komt tegen de doelpaal zelf ook aan. En toen, toen bleek dus. dat hij een schedel had. Een eier, en die eierschaal schedel. Ja, dat is dus een hele, hele dunne, extreem dunne schedel. Dunne schedel, die eigenlijk nauwelijks beschermd is. Ik weet niet of je wel eens hebt gezien hoe iemand met een weer een, een watermeloen aan fladden schiet. Uh, uh, Hank, we hebben dat moment, mm. dat mm -hmm. geluid daarvan. Ja. Uh, ik hoop dat dat... Wat jou betreft ook Dan zet ik nu even de koptelefoon af. Even de, ja, het was jouw voorzet ja. en uh, het moment ja. van contact, en wat daarna ja. gebeurde. Ja, wat misschien wel aardig is, Hank. Eh, ja. Aan het eind van het, van het fragment hoor je een vrouw duidelijk. Beh behalve dat de nee, mensen nogal. Ik... Maar er was een vrouw die daar vrij dichtbij stond. En ja, dat, dat... stond toeval. Die had die dag dienst. Eh, 25 jaar in de, in de EHBO. Ja. Uh, Carla van. Uh, Bemelmans, uh, Carla Bemelmans was dat. Ja, ik weet het nog uh, Mevrouw Bemelmans, u wilde hier nog wel een keer over praten. Want u maakte ook niet elke dag zoiets mee. Nee, nee, ik had dit echt nog nooit meegemaakt. We hoorden uw verbazing. Want als iemand van, met uw ervaring zo hard haar verbazing uitroept... Dan is er wel wat, is er wat aan, aan, de aan de hand. hand. Kun je beschrijven wat u zag? Nou, je kan het vergelijken met een ontploffing. Een natte explosie. Ja, echt. Een natte explosie. En daar stond u een paar meter vlakbij. daar stond ik vlakbij. Dus ik heb uh, nou, mijn, hele, mijn hele pak zet onder. U schoot erop af. Ja, wat kan je doen? Je gaat het proberen terug te stoppen... zo goed zo kwaad als ik kan. In die eierschaal, zeg maar. In, ja, in, gewoon in dat hoofd. En uiteindelijk... Het is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Nee, nou, ik heb mijn best gedaan. Aan u heeft het niet gelegen. Aan mij heeft het niet gelegen. Hank, uh, jij, bent, jij bent daarna uh, gestopt met voetballen? Ja, ja dat dat was, was medisch was dat niet verantwoord eigenlijk om nee. door te voetballen. Nee. En, uh, de trainer zegt, uh, kijk of het met jou ook zo is. Natuurlijk. En toen bleek inderdaad dat ik ook een uh, eierschaalsgetel uh, heb. En ik kan verder ook helemaal niks want jullie hebben alleen maar gevoetbald. Ja, je ik heb eigenlijk op school. Hebben we, nee. Ik kan, ik kan ge, verkeersborden herken ik wel. Maar, uh, maar ook niet allemaal. Niet allemaal, natuurlijk. Nee. Maar ja, als je alleen maar aan het voetballen bent, nou, ja, in ja. principe geeft dat natuurlijk ook niks. Nee, natuurlijk. Nee, duizenden jongens die alleen maar voetballen en verder, verder niks kunnen. Dat is in Nederland, lijkt mij. Maar als dan, omdat je gaan. in hebt gezet op dat ene wat je kan, en dat breekt dan af. En, en, en hoe is het met Donald uiteindelijk afgelopen? Ze hebben een... geprobeerd. de eierschaal, zeg maar, weer. als een soort. als je een vaas laat vallen. dat je dan ja, van de scherven nog. Er probeert. zijn gevallen bekend. Maar dat, is, nee, dat, dat zag dat is niet er niet uit. Dat, is, dat zag er zo verschrikkelijk uit. Het was Donald niet meer. Het was Donald niet meer. En toen hebben we de stekker er, eruit getrokken. Ik vind, ik vind het wel. Uh, ja. bijna ongelooflijk. een hele. Uh, Heel knap dat je, dat je erover hebt willen praten met ons. Ja. Op hun geheel eigen wijze. Erik van Muiswinkel, Pieter Bouwman en Marjan Luif. En dan gaan we nu naar Roland de Ros, Naar Mark Brassen. Mark, die partij is al een tijdje aan de gang. En er is volgens mij voldoende gebeurd om even over te vertellen. Ja, uh, Want ik zit beter kijken natuurlijk. Hè? Ja, ik zie parapluje Roen. Jij dan oh, ook. Ja, dat zie ik nu ook komen, ja. ja, Dat is geen goed teken inderdaad. Ja, er is het een en ander gebeurd inderdaad. Vijf games gespeeld inmiddels. 3-2 in het voordeel van Nadal. Nadal brak dus Djokovic al vroeg. Brak hem later nog een keer. Nadal op een 3-0 voorsprong. De foutenlast bij Djokovic enorm hoog. Op een gegeven moment na die eerste drie games. Acht onnodige fouten al voor de Servier. Die er gewoon in de rally ja, niet constant was. Het niet bij kon benen. Maar Djokovic heeft zich heel erg langzaam vastgemaakt gebeten in de partij heeft het teruggebroken. Het werd 3-1. Zojuist heeft hij zijn service gehouden en dus is het 3-2 nog wel in het voordeel van Nadal, die dus nog een break voor heeft, die nu ook mag serveren om een 4-2 van te maken. Ja, die, die, die foutenlast bij Djokovic die gaat wel omlaag in de laatste twee games en dan zie je ook dat hij, dat hij, dat hij de punten gaat winnen, dat hij zijn games pakt, aantal winners van de server. Ja, goed, is ook nog wat laag 2, maar tegenover 5 voor Nadal. Maar ja, het is, het is, ja, Nadal voorlopig nog wel die het initiatief heeft. Ik zit even Even ook naar buiten te kijken naar, naar het weer. Ja, de lucht is donker en ze spelen gelukkig nog wel door. Het hoeft natuurlijk ja, niet zo heel hard te regenen. Maar goed, het gaat er vaak om hè, dat de lijnen glad worden. Als dus er water, regenwater op die lijnen komt... dan wordt het gewoon te gevaarlijk om, om te spelen. Maar goed, vooralsnog gaan ze nog door. De hoofdscheidsrechter hebben we net even gezien. Die keek ook eens even met een zorgelijke blik naar boven. Er riep wel wat, is een, is een walkie-talkie. heeft contact met uh, ja, mensen, misschien wel met mensen van Frans Meteo. Dat, dat, dat weten we niet. Maar goed, er wordt, uh, gelukkig wordt het doorgespeeld. Het is uh, 3-2 dus in het voordeel... Van... Hij staat een break voor en hij serveert om er 4-2 van te maken. De mix van nieuws en sport. Dit is de Radio1 Sportzomer. Het Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. make them happy, cause man make them toys, and after man make everything, everything he can, Do you know that man makes money, to buy from other men. Love a woman all again He's loud In the wilderness He's loud Through James Brown It's a man's world De Radio 1 Sport Show De Festival Tent Behalve sport er is er natuurlijk ook heel veel cultuur deze zomer. Daarom sturen wij een verslaggever langs festivals en evenementen. Later in de week een bezoek aan het Festival Klassiek. Maar vandaag en morgen staat verslaggever Laura Kors in Amsterdam voor het Holland Festival. Ik sta hier in het atrium van het muziekgebouw Aan het IJ. Waar het op dit moment de pauze is van een, uh, ja, een stuk, een compositie van componist John Cage... Het hele weekend uh, staat in het teken. Uh, dit hele weekend van het Holland Festival in het muziekgebouw en het ei staat in het teken van deze Amerikaanse componist, omdat hij 100 jaar geleden werd geboren. Ja, John Cage, het zegt mij niet zo heel veel. Ik ben uh, voor de luisteraar, ik ben 34 jaar. Uh, ik weet niet of dat mij te jong maakt of gewoon uh, dat ik een cultuurbabaar ben. Maar hier staat de meneer, u bent een grote fan van John Cage. Uh, ja, ik ben fan en ik kan me ook herinneren dat 30 jaar geleden, toen John Cage 70 werd, nog leefde, door de KRO, uh, een John Cage Sound Day werd georganiseerd. De hele dag op, ik weet niet of Radio 4 toen er toen al was, maar een van de zenders, hij was ook daar te gast. En er werd muziek op een cactus gespeeld. En ik zie ook hier cactussen. De lijn valt weg. Dat, Ach, dat is nou zomaar. weer jammer. Laura Kors, maar we gaan contact met haar zoeken. Ondertussen kunnen wij mooi even de gelegenheid gebruik uh, nemen. Ja. Om te kijken hoe het is bij de Ronde van Zwitserland, Sebastian Timmerman. Oh, Sebastian, sorry. Oh. Ga je meteen weer verlaten, want uh, Laura Kors is even belangrijker op dit moment. Laura, je was even weg, kom weer terug. Wat is er allemaal aan de hand met uh, die John Cage? Ja, John Cage. Nou, laten we gewoon maar eens even vragen. Wie, kunt u schetsen wie, hem, wie hij was? Ja, ik denk dat John Cage een muziekvernieuwer is uit de jaren zeventig, of misschien nog nogal eerder. Uh, wat Frank Zappa was voor de pop, is John Cage voor klassiek. En hij heeft denk ik een hele beweging in gang gezet waarbij muziek eigenlijk geluiden zijn uh, en dat kan alles zijn of het algemeen willekeurige geluiden overal kun je muziek in herkennen Ja, en dus daarom hij... gebruikt hij ook de meest om alledaagse ja. uh, attributen of eigenlijk de meest alledaagse attributen om muziek ja. mee te maken. U, u, u zei het al eerder een cactus, uh, cactus we zien hier in het, cactus, het, het atrium. cactus bijvoorbeeld heeft hij wel gebruikt uh, ja, hier ligt een hele uitstelling van... Ja, Witlof zie ik liggen, ik zeg wat Andijvie. Uh, hij, ja. hij deed dingen met, met blikjes, met, met auto-onderdelen, ongelooflijk. Ja, zeker. En uh, wat hij ook deed, hij heeft ook composities gemaakt voor dans. En ook voordat we daar naartoe gaan, heel even... Uh, hij heeft ook heel, en dat is zijn meest beroemde compositie. Ja, het is toch lastig, Blijf ja, blijft een beetje priegelen met ja. Amsterdam, met John Cage en... Uh... Licht is het daar wel slecht weer. Dan maar gaan we toch, nu mooi uh, even naar Sebas. Zeker. Kom op Sebastian, zet hem op, Ronde van Zwitserland. Ja, uh, zou je wat vertellen. Peloton red bijna een tunnel in. Ja, als dat over, die, over drie <lacht> weken gebeurt, <lacht> dan. Gaan we je weet hoe voortgeluiden... je voorgaat de komen dat oplossen. <laughs> ja, ja, ja, ja, die zetten de microfoon dicht. Maar goed, de lijnverbinding is uh, goed genoeg. Dus laat het peloton maar lekker die tunnel inrijden. Ik zit wel even te kijken. Betekent dat peloton nog 66 kilometer te rijden heeft uh, naar uh, de finish. Naar Verbier. Daarbovenop. Dat is ook flink achterliggen op het langzaamste schema. Een minuut of twintig. Dus het wordt uh, laat finishen tegen zes en aan. Net op tijd zo'n beetje om meteen in uh, de bus van alle ploegen. Alle bussen. De wedstrijd uh, van uh, Spanje naar, uh, tegen Italië te gaan kijken straks. Want er zijn ongetwijfeld wel uh, genoeg wielrenners die in voetbal ook geïnteresseerd zijn. ben benieuwd hoe dat zit bij de twee koplopers. Nou, er zit een Italiaan bij, Alessandro Bazana. Hij is op stap met de Canadees, Ryan Anderson. En ze rijden al de hele dag vooruit op die brede wegen. Uh, zeker al de laatste anderhalf uur. In dat dal tussen de twee beklimmingen van vandaag. Voorsprong, bijna acht minuten was het. Weer teruggelopen na vier minuten en tien seconden op dat peloton. Waar we een clubje rabobank goed naar voren zagen rijden. Robert Geesink was goed te herkennen. Aan zijn stijl van rijden. Kruiswijk en Mollema zaten daar in de buurt. Ja, die ploeg hebben ook een deen aan boord. Marti Bressel. dus gisteravond toen twitterde Robert al: Marti Bressel moet voor straf morgen kilometers lang voor mij op kop gaan rijden. Nou, in ieder geval doet hij dat nog niet op kop van het peloton. Want de Rabo's zaten iets verder weg verstopt in dat peloton. Dat de tempo omhoog gooit eh, richting Sion. En dan vanuit eh, die Zwitserse plaats gaat het verder naar de voet. Naar eh, Verbier voor de laatste 15 kilometer. Ongeveer echt klimmen naar dat wintersport startje toe. Voorlopig mogen de twee koplopers dus nog genieten van alle aandacht. Uh, Alessandro Bazana en Ryan Anderson. Anderson neemt nu weer op. Bazana strekt de kuiten, strekt de benen nog een keertje. Er even die spanning opbrengen, want als je al zo lang, kilometers lang in de ontsnapping bent, al zo 130 kilometer zijn ze met z'n twee op pad. Tegen de wind inbeukend. Ja, dan wordt het zwaarder en zwaarder. En dan hoeft het peloton geen eens zo heel erg het tempo op te voeren om de twee weer langzaam bij te gaan halen. Drie minuten en 57 seconde is het. Peloton heeft het verschil teruggebracht dus tot onder de 4 minuten en ze zijn het uh, tunneltje weer uit met Grisha Nierman daar in uh, tweede positie van dat peloton. Langzaam dus gaan ze de twee koplopers terugpakken. Zelfs de Deense wielrenners <laughs> laten zich niet in de luren leggen horen we door de wat. Nederlanders. Laura Kors, uh, we gaan het gewoon weer een keer proberen. Nou die John Cage, lang verhaal kort, was een grote vernieuwer uh, in de klassieke muziek, maakte met de meest rare dingen, maakte hij muziek. <laughs> uh, wat hij ook deed... Was composities maken voor dans. En daar werd deze middag hier in het Atrium van het Muziekgebouw in het Ei. ter ere van het Holland Festival. een speciale workshop voor gegeven. En daar heb ik aan meegedaan. En we gaan. En de dansworkshop is begonnen. We moeten nu op onze plaats rennen. Op knie omhoog, lucht in. Het is een dansworkshop zonder muziek. Nou, op de achtergrond horen we natuurlijk wel uh, de muziek van het. Uh, orkestje wat hier nu een uh, optreden geeft. Oh, wat erg. We zijn nog maar net bezig en ik ben nu al buiten adem. So, jigging or skipping. Ready? Kunt u het een beetje volgen, meneer? Ja, nou, ik, ik wil het Engels niet horen. Oh, u verstaat ik, het Engels niet? Ja, dat kost bij mij extra moeite. Ik had het Nederlands verwacht. Zwaaien met de armen. Het valt me op dat die meneer die ik net sprak ik jullie... de enige man is die meedoet. Verder zijn het alleen maar vrouwen. We zijn met z'n twintig ongeveer. Oké. Okay. Oh. Dan ga je. Hallo, daar ben ik weer, denk ik. Oké, okay, ja, ja. daar ben je weer hoor. Nou ja. <laughs> het is uh, hangen en burger, Laura. Het is zeker hangen en burger. Dat was die workshop ook. Ik weet helemaal niet of het duidelijk was. Maar het kan best zijn dat het niet zo is bij de luisteraar. Omdat ik heb de workshop, workshop gedaan. En het is mij ook nog steeds niet duidelijk. Het grappige zo... is, van het Holland Festival begrijp je vaak niet alles wat je ziet. Nee, inderdaad. Dat uh, wordt mij nu heel erg duidelijk deze dag hier. Um... Ja, inmiddels is het zonnetje gaan schijnen. En heb ik een schitterend uitzicht vanaf het muziekgebouw en het ei. Over het ei, dat dan weer wel. Hier zitten twee dames uh, te keuvelen. Ik, uh, ik ga uw gesprek ruw onderbreken, mevrouw. Mag ik u kort iets vragen? Dank u wel. Nee, ook niet. Dat mag niet. Oké. Okay. Ja, dat Goed. maak je ook mee met Holland Festival. Oké, dat, ja. okay, ja, ja, dat zijn niet long, de meeste. He? Ja, dat is allemaal uh, ontzettende pech hebben hier. Goed, wie wel met wij wilde praten was uh, um, Sigi. Giesler. Zij is uh, ja, hoofdregelaar van het Holland Festival. Zij is uh, ja, hoofdproductie. Zij moet alle rare dingen die theatermakers willen, moet zij regelen. En dat gaat echt van, ik heb drie honden nodig die tegen make-up moeten kunnen. Tot aan, nou luister zelf maar even, want ik vroeg aan haar wat nou het meest opmerkelijke was wat zij ooit voor het Holland Festival heeft moeten regelen. Nou, een van de dingen zijn de vier helikopters voor het strijkverket van Stockhausen. En dat was, uh, nou, één een telefoontje naar de luchtmacht eh, om te vragen of zij bereid waren om mee te doen en ze hadden gelukkig nog het showteam met vier prachtige alouettes beschikbaar voor ons en eh, dat was gebeurd. En toen leverde de Nederlandse luchtmacht vier helikopters voor met... het Holland Festival. Ja, met vier helikopters met vier piloten en prachtige uniformen <laughs> helemaal passend bij het stuk. Het Hollandse festival trekt veel internationale sterren. Kunt u een tipje van de sluier oplichten? Wat voor rare eisen zij uh, soms kunnen stellen? Privébeveiliging uh, 24 uur vanaf aankomst tot het vertrek. Enorme rijders met uh, uh, alle mogelijke specialiteiten die op de kamer moesten staan. Van nou ja, glutenvrij tot whisky tot... Uh... Soms in het verleden kwam ook nog wel eens de vraag of de verdovende middelen ook aangebracht konden worden. Maar daar hebben we... Dat maar hush, wiet of ook echt koken en heroïne? Dat was, dat, was, dat was een wat heftiger materiaal of zo. Dat was uh, lang geleden bij de Flamenco Festival in, in Paradiso. Waar uh, prachtig hebben gespeeld op, op whisky en op andere verdovende middelen ook. Maar daar hebben we alleen maar nou, uh, gezegd dat ze zelfs de stad in moesten gaan. Het Holland Festival, alles kan geregeld worden. Van helikopters tot aan honden die tegen make-up kunnen. Maar harddrugs, daar wordt de grens getrokken. Nou. Laura Korst, dank je wel. Zet erop, Jeroen. Uh, ja. We gaan uh, van de zon genieten. Je ziet er. Ik heb geen idee. Ja, hij is absoluut. Zo Tem, en Tom. En wij zijn er volgend weekend gewoon weer samen. Zeker. En morgen. En overmorgen allemaal Sportzomers. Veel uh, ja. plezier hè. Wordt mooi. Oranje op, EK voetbal. Dan gaat zijn persie scoren. Nee. Oh oh oh. Dit is een 1.000% kans. En één loop nedemarken. Oh, oh ga maar schieten, gaat we scoren. Robo Paal! Oh. De Bobbe kan geweldig. Schieten, schieten. Die schieten. Dat komt die bal heiden.